Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog steeds veel jongeren met vermoeidheid en stressklachten door hun werk. Het CBS en onderzoeksbureau TNO gooiden een vragenlijst uit naar jongeren van tussen de 18 en 34 jaar. Van hen zegt een kwart dat ze last hebben van burn-out klachten. Vooral veel hoogopgeleide vrouwen hebben er last van. Maar er zijn ook steeds meer mannen met zulke problemen. Jongeren zeggen onder meer dat ze last hebben van prestatiedruk, de hele tijd bereikbaar moeten zijn en onzekerheid over geld. Maar ook dat social media en veel slecht nieuws over klimaat en oorlog voor negativiteit zorgen. In Eindhoven is vannacht een huis beschoten. In een, in een raam aan de voorkant zitten vier kogelgaten. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond... zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. In het huis woont een jong gezin met twee kleine kinderen. Eén van 11 maanden oud en één van 7 jaar oud. Het gezin was thuis en de vader laat weten... dat hij denkt dat ze het verkeerde huis te pakken moeten hebben gehad... en dat het hele gezin lag te slapen, maar dat iedereen ongedeerd is. Een vrouw uit Nieuw-Zeeland heeft anderhalf jaar rondgelopen met een operatietool in haar buik. Na een ingreep had ze voortdurend last van buikpijn. En uiteindelijk werd de oorzaak gevonden. Een plastic ring ter grootte van een bord was achtergebleven. Dat ding was bij haar keizersnede gebruikt om de buik open te houden. En bezoekers van het Burning Man festival kunnen eindelijk weer weg. Wegen van en naar het terrein in de woestijn van Nevada waren afgesloten omdat ze door harde regen onbegaanbaar waren geworden. Dat festival draait om saamhorigheid en samen dingen fixen, maar daar is weinig van over, zegt deze man. So look at this. So there's these guys they got stuck in the mud. They've been trying to get out for the last five minutes. En er is deze cute jongen met een 4x4 truck. Niet even om hem uit zijn vehikel te En nu probeert hij veranderen. Mensen met dikke terreinwagens gaan er vandoor in plaats van anderen te helpen die met hun wagen vastzitten in de modder. Het weer nog een zomerse dag met strak blauwe luchten en veel zon. Het wordt vanmiddag maximaal 27 tot 30 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Wat moet ik deze luie lange zo?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 Naam waar? Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Lennart Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert.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 Als er dat bye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 Fresh fresh y all, y all. The pack of are keep the Pokey fresh up. Fresh y all, y all. And we won't stop until we get your Till we get y'all. Say yeah.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 Yo, yo